10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Groningen zijn de afgelopen vijf jaar gemiddeld 2,2% minder waard geworden door imagoschade. Dat blijkt uit onderzoek van de Atlas voor Gemeenten. De prijs van 92.000 huizen is gedaald in gebieden waar minimaal een vijfde van de huizen beschadigd is door aardbevingen. Het onderzoek kan van belang zijn voor een rechtszaak vandaag in Leerwaarde. Gasweringsbedrijf Nam gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak... waarin 4000 huiseigenaren en 12 woningcorporaties gelijk kregen... Ze willen compensatie voor de prijsdalingen. De nam wil die pas betalen als een huis verkocht wordt. Een campingeigenaar in Lunteren heeft een sloopvergunning aangevraagd voor de muur van Mussert. De NSB liet die bouwen in de jaren 30 en gebruikte de muur als achtergrond voor toespraken van hun leider Anton Mussert. Het bouwwerk maakte deel uit van een openluchttheater voor massabijeenkomsten. De muur staat nu op het campingterrein en is ernstig verwaarloosd. Het platform waarop Mussert stond en andere onderdelen van het complex zijn na de oorlog al gesloopt. De gemeente Ede wilde de muur een monumentenstatus geven, maar dat mislukte. Geweld tegen medewerkers in de psychiatrie blijft meestal onbestraft. Daarom doen ze vaak geen aangifte meer als ze zijn aangevallen door een patiënt, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. In de Volkskrant zegt een onderzoeker dat patiënten op deze manier een vrijbrief hebben om geweld te gebruiken. Volgens de medewerkers vindt de politie vaak dat geweld bij hun vak hoort of dat een aanvaller er niets aan kan doen omdat hij patiënt is. Maar het Bouwmeester is uitgeroepen tot zeilster van het jaar. Ze kreeg de prijs in Mexico van de Internationale Zeilfederatie. Bouwmeester werd dit jaar zowel wereld- als Europees kampioen... in de laserradiaalklasse. De 29-jarige Olympisch kampioen was al vaker genomineerd... maar werd nog nooit zeilster van het jaar. Het weer overwegend bewolkt in het zuidoosten kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het overal droog en in het westen soms wat zon... Maxima liggen rond 8 graden. Morgen bewolkt en droog, een graad of 10 dan. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Diemen. 10 kilometer na een ongeluk. Vertraging nog zo'n 20 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Watergraasmeer... 10 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Vertraging daar nog zo'n drie kwartier. En de andere kant op op de A10... tussen Durgerdam en Amsterdam Hemhavens. 8 kilometer. En daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 Ik weet niet wat er aan de hand is hier, maar uh, ja. Ik hoor allerlei uh, fluitjes, piepjes. En, uh, Sorry. Over oh, jij dat? Sorry. Staat jij er weer aan met je vingers? Yes. Oeps. Ah, nou ja, goed. Uh, ja, we zitten alweer in het tweede uur. En uh, ja, de luisteraars beginnen langzaam aan wakker te worden. Want ja, Canada die zit, al, uh, die zit al lekker in de tuin, heb ik begrepen. En uh, ja, Justine uh, Bol, die luistert ook vanuit Zandvoort. En... Uh, ja, een heleboel luisteraars. Ik ga het allemaal niet opnoemen. Want ja, dan, dan hebben we helemaal geen tijd voor, uh, voor muziek, zeg maar. Goedemorgen! SOP, de MFSB. Wat een afkorting, trouwens, hè? Ik vind het, uh, ik vind het niet echt normaal, is Zoveel afkortingen in één in, in, in naam, eigenlijk kan het dat niet. Het Sop. Hoe zeg je dat? Het Sop. Het Sop. Het sop. s o het sop. Het sop. t sop te Sop. Het Sop. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, uh, goed, welkom. We je bij het tweede uur van uh, Bruis in de Morgen. Uh, het lijkt op dat we hier een klein technisch uh, ja, uh, issue hebben. Ik, uh, ik hoop dat ik het uh, kan oplossen. En anders dan, uh, dan moeten we maar eens even kijken of we dat doen. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, uh, iedereen, ik hoop dat iedereen aan de koffie zit. Alleen, waar is onze koffie? Nou, moet ik hier ook alles doen voor jou? Dat is ook wel weer zo natuurlijk. Ja, nou, dat krijg je als je een jingle machine meeneemt. Hè, dan, dan, dan, dan, in één keer dan, dan wordt het, uh, ja... Dat moeilijk. Ding, moeilijk, moeilijk leven. Ja, natuurlijk. Jawel, jawel, jawel. Ik zal het gaan halen dan, hè? Ben je gek? Zwart? Even hey, gaan, uh, hè? Ja, ja neem mijn melkjeszuiger natuurlijk. Bakkara trouwens of niet. Ik ken ze niet. Je kent Bakkara niet, hè? Ik ken het liedje wel. Het liedje wel natuurlijk, maar, maar. Bakkara niet. Wie is Bakkara? Uh, uh, Bakkara is uh, heel lang geleden, 1810, 1811, was er een duo uit. Uitges... bestond ik nog niet. Niet? En dan hebben we toch helemaal geen zin om dit verhaal te vertellen, denk ik eigenlijk. Mag wel. Nou, andere keer. Oké. Okay. Mogen er luisteraars zijn die problemen hebben met de ontvangst? Laat me dat eventjes weten dan.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 Try to tell me thoughts they cannot depend just what you want to be, you will be in the end, and I'll. Love Moody Blues. En je hoort het ook allemaal We Bruist in den Morgen. Jawel. vind je ze het leuk, meisje? Ja? Ik vind het nog steeds leuk. Je vindt het ja? vind, leuk hoe? Vind, is... vind jij het nog steeds leuk met mij? Ja, nou. Um, mag ik daar schriftelijk op reageren? Nou ja, wel aangetekend <laughs> dan, hè? Ik zie de Vlading in, uh, inmiddels uh, ook luisteren. En Vladingen zit, uh, die zit achter een ezel, of de voor, eigenlijk. Niet dat ze uh, aan de circuit werkt, maar ze is een schilderen. Dus Annemiek, welkom.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 Ik heb Ja Ik ben aan het dansen. Oh, ben ben jij dat? Ja. Ik denk aan wat vliegt geregeld voor een rug me door het beeld heen. <laughs> ik denk, nou, nah, dacht ik nog. ik je dacht Je lacht van... me niet uit, hè? Wat zeg je? Je lacht me niet uit, hè? Ik lacht je zeker niet uit. Haha, <laughs> zeker niet, zeker niet. Je luistert naar Bruist in de Morgens in Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist, aan de andere kant van de tafel zitten. Mijn mede-presentatrice, zoals dat heet. Lockie en Wong! Oeh! Lockie en Wong! Oh. Lockie en Wong! Nou goed, um, als we een beetje geluk hebben dan uh, Justine de Bol. Als die nou uh, toevallig in de buurt van de Tolweg uh, is uh, en uh, brengen we wat lekkers mee voor bij de koffie. Zeg ik altijd. Lekker. Uh, ja, doe maar. Lekker. Justine, Justine, koffie? Justine. Koffie en wat lekkers erbij. Oké. Okay. flashed and torn The power of love. En, uh, ja, ik vind het echt zo'n zomersummer dit uh, dat, uh, dat, dat je zegt van nou in deze is het toch koud buiten en zo. En, uh, ik mis het. De, is de zon de zon. Brrr. Ik weet nog wel in 1969. 19, ik kan mijn first real six string voy ik at de vijf en dan played het till mijn fingers. Ryan Adams. En ook dat hoor je bij CWM Zandvoort natuurlijk. Uh, Lokkie, uh, ik krijg zojuist een, een berichtje van, uh, van Peter Smit. Althans, ik denk familie van, uh, van, uh, van Peter Smit, denk ik. En Jan? Jan Smit? Zou, zou het zou het familie zijn? Monique? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, uh, ik, zal, er eens, uh, ik zal er eens vragen of het een vreemdeling is, uh, zeker. Die verdwaald uh, is. Die verdwaald is, uh, zeker. Het blijft een moeilijk verhaal. Moeilijk, moeilijk. hij ook iets, uh, iets te delen met je. Nou, ik krijg dus uh, te horen uh, dat, dat ze daar heerlijk... Want ze dus op de koffie. Hè, lekkers ja. bij de koffie. Hun ja. zitten namelijk uh, koffie. En dan komt het, hè. Met tonpoezen van de... Mag ik reclame maken? Van de hema. Ja, van de hema. Kort door Ja, want ze hebben onze flyer gezien. Zagen ze uh, onze bruisende sop kiezen. En zagen ze koffie met twee heerlijke tonpoezen. En toen streef ze dus van... Wij zitten dus ook aan de koffie met de poezen, want Peter... Ook? Ook, ook ja, ook. ook. Hun, met z'n allen ook. Maar wij niet, hè? Wel koffie. Ik, uh, je hebt me hier weer binnengelokt uh, onder uh, valse... Hè? Ik, uh, ik wilde er niet over beginnen, maar ik mis wel wat. Jij mist wel wat. Ik ook, want ik had graag... Uh, ik ben altijd gek, rook was bij de koffie. Rook was van Hema, vetvrij papiertje en rom en zo... Maar wel bij de koffie, want anders lust ik het namelijk nou niet. Maar in ieder geval, eventjes, want we dwalen af en toe, verkeerde stromingen. Onze boot gaat terug, de verkeerde kant terug oh, even terug. Even op. Terug terug, ja, terug, Hij is jarig, Peter oh, Smit is de jarig. de piep! hippe de piep zeg ik! Hoera! Ja, er is een, een jarig. lang zal ze leven. Ja, natuurlijk, is er iemand jarig uh, waarvan je weet van, nou oh god, die luistert ook naar en Zandvoort? Laat het bij mij maar eventjes weten en dan, uh, dan draai je er een plaat voor, natuurlijk. Het mooiste is natuurlijk dat er dan, hoeft niet natuurlijk, mag wel. Ik denk van, ik loop eventjes langs de, hoe heet die winkel ook weer? Waarvan ben ik de naam niet mag noemen, want ik heb hem één keer genoemd. Mag jij ook een keer? Humma, humma? Moeilijke, moeilijke winkel, moeilijke winkel. <hijs> ja, ja, ja. Uh, die Tom zijn daar overheerlijk. En met slag om. En uh, vetvrij papier. helemaal niet, want dat is met de worst. Dat zijn we niet met Tom natuurlijk. Goed, nou ja, goed. Ik heb honger. Heb je honger? honger. track, track, track, track, Truck. Ja, ja, ja, ja. Alles kan, hè. Alles kan. Nou, we krijgen er steeds, steeds meer luisteraars bij. Ik, zie, ik kan het aan de berichtjes voorbij zien komen. En zijn er van, mensen zeggen van, ja, wij horen alles goed, hoor. We hebben geen storing. En daar ben ik al lang blij om. Ja. Nou heb ik dus... Uh, ja, dan moet je nagaan. Nou heb ik dus een nummer. En dat werd net aangevraagd. Die had ik net klaarstaan. Wat je? Een nummer. Een muziek. Een song. Huh? Uh, uh, die had ik dus uh, klaarstaan uh, voor iemand. En ik weet uh, niet meer uh, wie het was eigenlijk. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Ik weet het alweer. Maar goed. Oh ja, ik hoef zijn naam niet te noemen. Dat maakt niet uit. Dus in ieder geval... Uh, hij vroeg om een nummer van uh, Veldhuis en Kempen. Zeg je dat wat? Kemper. Kemper. Veldhuis en... Kemper. Kemper. Kemper. Lumper. <laughs> lumper. Lumper, ja, ja, ja. Ik wou dat ik jou was. En bedoel ik niet dat ik jou wil zijn, maar gewoon zo heet het nummer. Goed. Weer genoeg flauwekul. Hier komt hij.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 en jij dan nog steeds, jij dan nog steeds, jij dan nog steeds, en bij dan nog steeds, wij was. Sitting on a highway in een broken van, thinking of you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 We Stroomwavels. Oude Maasweg. Ken je de nummers, Lockie, of niet? En ik ook niet. Ken je niet, hè? Gaat er een, gaat hoop. een wereld voor je open, natuurlijk, oh. hè? Nou. Dus, uh, maar ja, goed. Ik weet niet of je het volgende nummer uh, wel kent... en of je uh, überhaupt iets meer. hebt. Speel je piano? Ja. Echt waar? jij dat? Ja. Oh, ik dacht dat de viool was. Ja, ook. Maar piano, dat is wel, uh, ja. Dat is wel jouw ding. Hoppie, hoppie nummer één. Over jij dat? Ja. Heel fijn.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 Ja, en dan zult u misschien zeggen: van... Hey, the price is right. Ja, ik zat eens met een technische storing die opgelost moest worden. En. Uh, ja, ik had even ruggespraken met de afdeling techniek. En het is opgelost. Lach, het is opgelost. Graag gedaan, hè? Oh, nee. Nou, ik oh. was even zoeken voor me, maar. Ja, nee, maar dat is, is ook wel zo. Ik vind het zo goed dat, uh, dat, dat jij dat gewoon allemaal ja. weet. Ja. Hè, dus, uh, ja. Goed. Nou, het is weer. Uh, <laughs> het is weer vijf voor elf en uh, het tweede uur zit er afgelopen. Dat is een beetje rommelig. En uh, ja, dat kan ik ook ze doen. Heel af en toe dan gebeurt dat. En uh, ja, als je een storing hebt, dan, dan moet je gewoon uh, moet je het oplossen. Want uh, anders horen jullie ons niet meer. Nee. Dat is allemaal moeilijk en zo moeilijk. Mooi moeilijk. Moeilijk, ja, ja, ja. ja. Maar uh, we hebben voor het, uh, het laatste uur hebben wij nog wat suzuki's Verzoekjes. Suzuki's? Verzoekjes. En uh, ik ga ze even rustig uh, verzamelen onder elkaar zetten. En dan, uh, dan gaan we ze draaien straks. Je luistert nog dus steeds naar Bruist in de Morgen met... Uh, een goed werkende mengtafel. Met uh, heel veel dank aan de afdeling techniek voor het uh, meedenken en uh, ja, het troubleshooting zeg maar. En ja, inderdaad, dit is de tune van Hill Street Blues. Heel goed. Maar gaan we in de uh, laatste uur nog, nog iets speciaals doen? Heb jij nog uh, mededelingen uh, straks? Uh, of zeg je van nou, ik hou dat, ik hou dat gewoon even voor mezelf. Okay. Dus om, om de spanning een beetje, een beetje op te bouwen, zeg maar. Ja. Ja, dat, dat kan Sanford nog even niet aan. Ik nee, nee, nee. Het, gewoon wachten tot het laatste uur en ja. dan... Uh, ja. ja, ja. En dan ja. komt het er gewoon allemaal uit. Ja. Men, uh, ik krijg trouwens berichtjes dat men vindt dat jij uh, toch wel een accent hebt. Uh, een accent? Een accent, ja. Huh? Bij mij, uh, eh? bij mij horen ze het niet meer. Want uh, ja, het is... Uh, ach, ik loop alweer een tijdje mee natuurlijk. Maar uh, bij jou horen ze toch een, een accent. Een beetje haarskend net. Eh? Eh? Ik hoor het al. Tot aan de klok van, uh, van 11 uur. Foreigner met... Uh, I wanna know what love is. I've gotta take a little time.